Gert Kluck met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn volgens de Washington Post... dichtbij een akkoord over een gevechtspauze van tenminste vijf dagen. In die vijf dagen zouden enkele tientallen vrouwen en kinderen... die op 7 oktober door Hamas werden ontvoerd naar de gazastrook moeten worden vrijgelaten. Tegelijk moet de noodhulp voor de Palestijnse bevolking worden opgevoerd. Officieel is nog niets over een mogelijk akkoord gezegd. Kiev was vannacht opnieuw doelwit van een Russische aanval met drones... zo melden de Oekraïense autoriteiten... De meeste drones zouden zijn neergehaald. Ook gisternacht is Oekraïne met drones aangevallen. President Zelensky denkt dat Rusland de afgelopen maanden... raketten heeft opgespaard voor een winteroffensief... tegen de Oekraïnse energievoorziening. Doel daarvan is dat burgers in de kou komen te zitten. In Rio de Janeiro is gisteren een concert van de zangeres Taylor Swift uitgesteld. Aanleiding voor het uitstel is de dood van een fan. De vrouw bezocht vrijdag in Rio een concert van Taylor Swift... en werd daar bevangen door de hitte... Het was iets meer dan 39 graden. Het stadion waar Taylor Swift optrad had fans verboden om water mee te nemen. Max Verstappen heeft in Las Vegas de voorlaatste race van het Formule 1 seizoen gewonnen. De Nederlander, die al wereldkampioen is, was in een race vol incidenten... en ondanks een tijdstraf alsnog de snelste. Het was Verstappens 18e overwinning van het seizoen. ferrari De Leclerc werd tweede en Verstappens teamgenoot Perez finishte als derde. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal volgend jaar in Duitsland. Oranje won in Amsterdam met 1-0 van Ierland... door een doelpunt van Wout Weghorst in de 1e minuut. Groepswinnaar Frankrijk versloeg Gibraltar met 14-0. Het weer een enkele bui, verder overwegend droog met van tijd tot tijd zon. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen ook van tijd tot tijd een bui en ook zon en dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. DVFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 nog een beetje snipperkauw, oorhoofdontsteking, bijhoofdontsteking krijg ik te horen, dus uh, hè? ja, de r zit in de maand en uh, de griep uh, ja, daar doen we niet aan.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 was een Joods-Nederlandse zang. En u hoort hem nu. Drie liedjes achter elkaar. Bob Scholten met onder andere Zet de klok maar stil, Tjintara en het lied van de zee.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 niet meer bij elkaar, Grijp de stant, nog je kant en ring mee, alleen zet de vlak, maar stil, van de gaan nog niet naar huis. zet de vlak, maar stil van de boeren van je tijd. Ho honderd jaar zijn we niet meer bij elkaar, zij de kans, nog je kans.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 Zijn me niet meer bij elkaar? Grijp de stang, nog je kans en zing mee, alleen. Zet de volgende.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 Waarom zeuren, waarom treuren, ching, tara Laat je uren niet verzuren, ching, tara Zoek wat vreugde in een melodietje En zing een liedje En alles komt er recht Stel je zorgen uit tot morgen, ching, tara Zoek een pretje dat verzet je, ching, -tada. Profiteer van alles wat het leven je te geven je geen champagne je kunt betalen Vind je ook plezier bij een glas bier? Kan je geen dozijn sigaren halen? Haal er dan maar rustig drie keer vier Sta niet stil bij duizend kleine dingen Zit niet in de put bij elke stro. Draag je zorg met zingen te verdringen Door een vrolijk liedje knap je op oh. Zul je een barantre, en Laat je eer niet verduren, tje tara. Zoek wat de in het meestje En zing een liepje En alles het te je zoffen uit het morgen tje Zoek een pretje dat verzend je tje tana Profiteer van alles wat je geeft Je heeft het leven. Tje van alles wat het leven je heeft te geven. Chim tara! chim tara! chim tara! chim tara! Een jongen stond aan chim chim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 De ruimte, dan ben je zo vreemd. De golven die zongen het lied van de zee. Ze riepen hem aan en ze lopen. Hij sprak: Wanneer ik groter ben, wil ik een zeeman zijn. Dan word ik op een sprookjes schip, een echte kapitein. De jongen ging toen langzaam heen, bezonken en tevreden. Nog eenmaal omzien sprak hij zag, Tot weerziens, lieve zee. De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 Het Lied van de Zee. Ze riepen hem aan. En ze lochten hem mee. Ja, dat waren drie mooie nummers van Bob Scholten. En als laatste hoorde u het Lied van de Zee. ZFM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest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 Maar Jordanezen zijn niet ordinair. Men zegt de Jordanezen, die worden zo gauw kwaad. Dat zal dan wel zo wezen, maar ze zeggen waar het op staat. We hebben grote monden, maar ons hartje is heel klein. Nood zullen we ons schamen om Jordanees te zijn. Ze mogen vennen, met ons zeggen wat ze willen, maar Jordanezen zijn niet slecht. Ze beweren meestal, liever het is om te gillen, dat een Jordaan altijd vecht. Ze mogen van ons zeggen wat ze willen, de Jordanezen zijn een volk met verleer. We hebben wel ons eigen taaltje, maar Jordanezen zijn niet ordinair. Je moet ze horen rechtswetsen, het is slecht in de Jordaan. Maar laat ze rustig klitsen, daar moet je boven staan. Ja, zelfs de televisie heeft een hele ploeg gestuurd. Maar werd ze nerve maten, lijkt meer de Russe buur. Mogen we nog zeggen wat ze wilden? De Jordaanese zijn een volk met bler. We hebben wel ons eigen talentje, maar Jordaanese zijn niet ordine. Zij moeten het laten, ze doen te praten. Jordaanese zijn niet slecht.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 verdwijnen met de cafés in elke straat of steeg. Het is denk de ik het moest eigenlijk verdwijnen. Dus als je het even kan, ja dan, als je het even kan, ja dan, Zou ik zelf alle vleessen leeg. Oh.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 Rustig. Er klinkt een mondharmonica Die speelt door Rimi Fasola Tralali, tralala Zo heerlijk rustig Ja, yeah, ja yeah. En een ontstaat in dezelfde maat Zo heerlijk rustig Het heeft een hele eigen taal En het klinkt allemaal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 Liever eet ik hier een droge boterham dan een fijn gebraden kippetje met wijn in Parijs of caviaal in Oost-Berlijn Amsterdam, Amsterdam ik had geen benarie waarom ik ook kwam en al maakt de emigratie nog zoveel dan, dan ik blijf thuis omdat ik hou van Amsterdam Monsieur dame en français. Sous les toits d'Amsterdam, parole de Guy de Maupassant, musique de Guy de Michelin. Sous les toits d'Amsterdam, là vont Jansen Samson avec un conducteur van de Tram. Dit Monsieur Van de Tram vont wir in bij Van Damme,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 Und jetzt in Goiz 1 2 3 los Warum ist am Sterben so schön Warum ist am Sterben so schön Believe. Zeer billig auf die Butter und schinken, dat die grachten so stinken. Ja, das ist nur ein Fabel. Stecken sie ihren Schnabel in ein Kognatier, und dann haben sie feier. Und sie werden sich freuen wenn sie Hollen diesen neuen. Mit einem Schwiebelchen essen, das sind delikat essen. Oder lassen sie even mal in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 Zandvoerder, Zandvoort, met Mario Al Afluit je het zo? Of zing je het zo? Mi babet Het is vlug geleerd, het gaat als gesmeerd. Doe als ik en fluit dus mee. Stijgt men naar mijn bol? Maar op deze melodie ben ik sta vol dol. luid je het zo? Of zing je het zo? Jee, met je dee. Je leert het direct. Zo gaat het perfect doen als ik en fluides mee. Heb ik soms een slecht humeur? Valt het werk me zwaar?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 Zing je het zo, wie bettelt u Het is vlug geleerd, het gaat als versmeerd, doe als ik een fluitje mee. Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol, maar op deze en ik sta vol Afluit je het zo? Of zing je het zo? Wie bepaalt die Je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een fluitens mee. Symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie ben ik stapel Of fluit je het zo, of zing je het zo? Wie papa de je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een fluiters mee, doe als ik een fluiters mee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 En de volgende artiest kennen we allemaal. Ik heb u dus nu straks verteld dat hij uh, het oog van uh, Johnny Jordaan heb. Uh, ja, tijdens een vechtpartij uh, dat Johnny Jordaan een glazen ogen overhield. Dat hij zijn oog verloren was tijdens een vechtpartij... toen uh, Johnny Jordaan negen jaar oud was. Dat was Willy Alberti. En dat is het artiestenaam van het Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926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 Een stuk speculaas, vierde U Sinterklaas. Zaterdagavond. Voor vanavond geen riep en ook geen gart. Maar voor Lucille de Mul, een chocoladehart. Daarvan krijgt Siverstein dan wellicht ook zijn part. Zaterdagavond. Onze Jackie, de pulterman van de band. Wordt met echt pepernoten schrift. En zo krijgt deze show weer een happy end. Zen Het zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een fluiterslaat. Ja, missen. En waar wij ons diner verloren. Neem je straks ons hart ook mee? Ze...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 24 juni 1959. En waarschijnlijk is hij voor u beter bekend onder zijn pseudoniem. Lou Bandi, als een Nederlandse zanger en conferencier, die een heleboel leuke plaatjes hebt gedaan en een heleboel baantjes heeft gehad. Hij uh, is afkomstig, uh, was afkomstig uit een Haagse arbeidsgezin. Hij werkt als piccolo, huisbediende, straatzanger... en als dienstplichtige bij de Marine voordat hij in uh, 1915 een serieuze carrière in het variété begon. En dan trad hij op met zijn broer Willy, onder de naam de Bandy Brothers. Bandy is de uh, Amerikaanse omkering van de lettergrepen, die band. Al snel bleken de karakters van de twee broers totaal anders te zijn. Dus uh, ze botsten behoorlijk. Dus uh, uiteindelijk uh, gingen ze uh, uh, solo verder. U hoort hem nu: Lou Bandy met zoek de Zouk rup Heya zoekt uh, dus onder dames en heren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 Dat wel zo'n Mahoni houdt de huid Maar als je boter op je hoofd Blijft er dan maar liever uit Ja, ja, ja, laat.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 maar als je boter op je hoofd, dan blijft er dan maar liever een De U de tijd van de leer.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 Oh.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 Kron. Maar iets blijft hetzelfde, of je arm bent of rijk, dat is voor ons alle want kijk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 Zeker wel, zie de pastoor. Je gaat rug uit en als maar door. Kijk, zie je die kapel? Die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Paramaranten. Dag Vend. Op de step, op de step, ik ben Je Zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.